Believing it'll be over soon I'm tired, almost ruined I would only have hope for the moon to soothe me Fantasies faded, I'm jaded You betrayed and left me waiting for no one Nothing, everything, you took it off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 dus ja, er uh, komen uh, goed geschoolde mensen van het HKU af. En we hebben er onlangs hebben we hier ook nog een gehad. Uh, ook een deelnemer aan de Robakda wordt Lucas Rens. Die heeft hier die heeft ook een HKU. Die is nog bezig geloof ik zelfs ah, met ja. de HKU. Dus. Uh, maar dat, uh, het zegt wel genoeg.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 En een angst verschijnen Zie nu het grote en het klein Ik zie dat alles eindigt en begint Wil weer door ogen kijken van een kind Ik zie de dingen die ik vroeger niet zag Is allemaal bedacht Ik had het anders verwacht Ik zie dat alles eindigt en begint Maar wil weer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 I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 this and I hit straight Tegenwoordig dus onder de naam en Bond. Maar voor Intimie heet hij gewoon Paalbond. Uh, want de, de, de collega radiopresentatoren van de Volendamse Omroep... die hadden er toch ook wel weer even moeite mee. Oh nee, hij heet en Bond tegenwoordig. Maar goed, uh, ze konden hem toen ook gewoon aan als Paalbond. Uh, The End of Something, het komt uh, nog uh, terug op een album...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 Ja, zeker. Ja? Dankjewel dat we mochten komen spelen. Ja. Uh, is dit uh, ook een lekkere manier om nog eens even een beetje los uh, te komen voor 9 juni en uh, dan uh, ja. fijn uh, al uh, <laughs> dat te gaan doen? Ja, ja, zeker. Dat, uh, <laughs> dat zou toch weer spannend zijn met een commissie erbij. en. Uh, <laughs> commissie? Je ja, ah, ja je... ze gaan uh, in je echt even ja, beoordelen. Ja, oh. dus um, Maar nee, super tof dat we mochten komen. Ja. Um,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 dus ja, dat is dus heel iets anders eigenlijk. Ja. ja. En de, als ik geen inspiratie meer heb voor de muziek of zo, of een beetje druk daarvan wordt, hmm. dan uh, vind ik het leuk om gewoon even te koken. Ja. En dan, ja, maar het liefst wel uh, ja, met, met mensen of zo. Ja, dat je iets is. kan laten uh, proeven wat jij gemaakt hebt, ja. zoiets? Ja, nou, dat is wel een, een hele andere, andere kant uh, dan, dan waar je dan eigenlijk mee bezig bent. Uh. Ja, maar ja, ik dacht ook dat dat de vraag was dus eigenlijk. Echt... <laughs> ja, nou ja, dat maakt dan <laughs> niet uit, maar ik bedoel, ik, uh, uh. Maar het uh, gaat erom uh, van, van waar haal jij dan uh, ja. buiten de muziek dan energie uit? Dat is dus ja. dat. Ja. ja. Um, nou ja, je hebt ze al gezegd, uh, bij uh, Hunk kunnen we jou <laughs> straks uh, gaan bewonderen op maandag 29 uh, ja. mei. Ja, klopt. Dus uh,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 Dank jullie wel voor de komst en uh, graag tot een andere keer. Jazeker. Yes, yeah. yeah. Oké. Okay. Yes. Dat waren ze. Uh, we gaan nog even, even lol trappen met POM. En dat is that's hun laatste zing. Ik weet all your expectations were met you. Decided I was worthless. Mark me with your words and squashed me like a cocktail. All that's left was my shand.